Eerder op de dag had Rutte die voorstellen tot ergernis van de oppositie nog op bijgeschoven, geschoven... ...omdat hij zei dat hij geen tijd heeft om die voorstellen in Brussel te bespreken. Maar na een schorting stemde Rutte toch in met de moties. Het kabinet is voor het EU-beleid afhankelijk van de oppositie... ...omdat gedoogpartner PVV tegen uitbreiding van het Europese noodfonds is. De Europese ministers van Financiën willen dat de banken 50 tot 60 procent van hun leningen aan Griekenland afschrijven. Dat is naar buiten gekomen op hun top vandaag in Brussel... Eerder bleek uit een vertrouwelijk rapport dat er veel meer geld nodig is... om een faillissement van Griekenland te voorkomen. Volgens de Europese Commissie, het IMF en de ECB gaat het om 250 tot 450 miljard dollar. De Nederlandse bokster Marichelle de Jong is Europees kampioen geworden in de klasse tot 69 kilo. In de finale in Rotterdam verzoek ze de Oekraïense Badoulina. De Jong won met 21 punten tegen 12. In de klasse tot 75 kilo heeft Noushka Fonteyn vanavond zilver gewonnen...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 Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort Zaterdagavond op ZCFN De avond, <Sie> de MN Snipes, Night. ZFM's Nightwalk, Night Radio Mario Zandvoort, Radio Mario Zandvoort. you yeah. yeah. They slide your bones in it, Just me up, man Just look out, right, man Call me back at five five seven two two right, man Just look out, right Look out for man Piles and piles of them takes about a mile? ¡Gracias! Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Juri Subinitski met het NOS-journaal. Premier Rutte is toch bereid een aantal eisen van de oppositie te bespreken... ...tijdens de EU-top morgen over de eurocrisis. Het gaat onder meer over de scheiding van zaken en spaaractiviteiten van banken. Eerder zei Rutte nog, tot ergernis van de oppositie, dat hij geen tijd heeft om die zaken morgen aan de orde te stellen. Maar na een schorsing kwam hij daarvan terug. Het kabinet is afhankelijk van de oppositie omdat gedoogpartner PVV tegen een uitbreiding van het Europese Noodfonds is. De politie heeft de file op de A2 waar...